Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Heemskerk in Noord-Holland is een mogelijk geval van Lassa-koorts opgedoken. Dat is een besmettelijke ziekte die vooral in West-Afrika voorkomt. De 37-jarige man, die onlangs in een tropisch land was... meldde zich met klachten bij de huisarts. Hij werd daar meteen in quarantaine geplaatst en ligt nu in het ziekenhuis in Leiden. De klachten zijn onder controle... Ook drie praktijkmedewerkers en twee ambulancemedewerkers moesten enige tijd in quarantaine, maar zijn inmiddels weer thuis. De straten rond de praktijk in Heemskerk waren urenlang afgesloten. Op dit moment is er een uitbraak van Lassa-koorts in Nigeria. Daar zijn 98 doden gevallen. De kans dat het virus zich in Nederland verspreidt is volgens het RIVM klein. Het conflict tussen premier Schoof en drie coalitiepartijen lijkt opgelost. In de Tweede Kamer spraken PVV, NSC en BBB zich deze week uit tegen de Europese defensieplannen. Ze hadden vooral moeite met de financiering. Maar Schoof was in Brussel al namens Nederland akkoord gegaan en kwam daardoor in een lastig parket. Naar overleg trekken de drie partijen hun verzet in op voorwaarde dat er in Europees verband niet meer dan de afgesproken 150 miljard euro wordt geleend en dat dat geld echt naar defensie Navo-chef Mark Rutte is optimistisch over de rol van de Verenigde Staten binnen het bondgenootschap. Rutte sprak vandaag met Trump over onder meer Europese herbewapening. Een Amerikaans voorstel voor een staakt het vuur in Oekraïne is nog niet omarmd door Rusland. Volgens Trump zou het teleurstellend zijn als Poetin niet zou meewerken. Ajax en AZ zijn in de achtste finales van de Europa League uitgeschakeld. AZ verloor in Londen met 3-1 van Tottenham Hotspur. Waarmee de 1-0 thuisoverwinning van vorige week teniet werd gedaan. Ajax verloor eerder op de avond opnieuw van Eindracht Frankfurt. Het werd in Duitsland 4-1. Vorige week werd het in Amsterdam 1-2. Het weer, vannacht zijn er opklaringen, het kan ook wat vriezen. In de ochtend plaatselijk een bui, verder periode met zon en een zwakke tot matige noordenwind. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. Quest for Name. Put it all on ya yeah.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 this night Zandvoort op 106.9 C FM The Sun rises at night, deep hearts and fire In doing over time no more Because in this world of color The brightest picture is plugged right into your wall